Agenten zouden het vuur hebben geopend op betogers. De demonstranten zijn boos dat het hoge rechtshof niet Odinga... maar zijn rivaal Kenyatta heeft uitgeroepen... tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Kenyatta kreeg begin deze maand iets meer dan 50 procent van de stemmen. Odinga ging in beroep, maar het hoge rechtshof oordeelde vandaag... dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen... en dat de uitslag rechtsgeldig is. Ook in de westelijke stad Kizumu waren ongeregeldheden. Daar vielen twee doden. Odinga heeft zijn aanhangers opgeroepen om kalm te blijven. Hij heeft zich neergelegd bij de uitspraak van het Hoge Rechtshof. Minister Ascher van Sociale Zaken wil de taaltoets voor immigranten aanscherpen. Dat zei hij in RTL Nieuws. Dat meldt dat veel immigranten slagen voor de toets... terwijl ze amper Nederlands spreken. Sinds dit jaar moeten kandidaten bij de taaltoets... alleen door een computer voorgelezen zinnen nazeggen... Wie dat goed doet, slaagt voor de toets, ook als het taalniveau niet hoog genoeg is om een gesprek te voeren. Een generaal pardon voor illegale is in Amerika een stuk dichterbij gekomen. Ook over hervormingen voor immigranten hebben werkgevers en werknemers een akkoord bereikt. Er zijn afspraken gemaakt over onder meer minimumlonen. Zo'n 11 miljoen mensen, vaak uit Latijns-Amerika, zijn vaak al jaren zonder papieren in de Verenigde Staten.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 En Rita Franklin zei... "Een van de grootte van de muziek is heen gegaan, maar de melodie zal blijven. Phil Ramon was 72. Komende nacht gaat de zomertijd in. Om twee uur wordt de klok een uur vooruitgezet. Dat betekent dat de nacht een uur korter is. De zomertijd eindigt op de laatste zondag van oktober. In de eredivisie is Feyenoord gestruikeld over Heerenveen. De Rotterdammers verloren met 2-0. De doelpunten van Finn Bogason en El Ganassi vielen in de slotfase van de wedstrijd. Voor Heerenveen was het de vijfde overwinning op rij. FC Utrecht won thuis met 2-1 van VVV Venlo. FC Utrecht was uit met 2-1 te sterk voor Willem II. En Twente speelde met 1-1 gelijk tegen NAC Breda. Het weer, in het noorden nog een kleine kans op een sneeuwbuitje. Verder droog en kans op nevel. Het vriest licht vannacht. Overdag eerst in het noorden en later ook in het oosten... nog kans op een lichte sneeuwbui. Verder af en toe zon en dan wordt het 4 à 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen zit Max van Wezel. Twee weken geleden een sprinkhaneplaag in Egypte. En nu weer een op Madagaskar. Moet ik nou echt elke week uitleggen dat wij Joden met het paasfeest... alleen klinken op de sprinkhaneplaag in het Bijbelse Egypte? Een hele goede avond en welkom bij de zaterdagaflevering van Het Oog. Vladimir Poetin heeft een oude onderscheiding uit de Sovjet-tijd in ere hersteld. De held van de socialistische arbeid. Wat moet je ervoor doen om zo'n plak te verdienen? Jemma, moeder, heet het boek dat Mohammed Ben-Sakour over zijn eigen moeder heeft geschreven. Hoe word je in Nederland verzorgd als je analfabeet bent en een herseninfarct hebt gekregen? Bericht uit Dolhof, Nederland. 40 jaar geleden bedacht tekenaar Toon van Driel de strip FC Knudde, en hij bestaat nog steeds. De strip gaat over een nogal sukkelig voetbalelftal. Wat is het geheim van de meest productieve cartoonist van Nederland? Speciaal voor Pasen selecteerde muziekkenner en zoon van een predikant... Leo Blokhuis, popmuziek waarin Jezus voorkomt. En om 5 voor 12 stadsecoloog Martin Melgers... over waaraan je kunt zien dat het toch lente is. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 30 maart gaat er nog een verkiezingsbelofte van de VVD sneuvelen. Als het aan de mastodonten Nijpels, Wiegel en Bolkestein ligt wel. Dan komt het begrotingstekort volgend jaar boven de 3% uit. Dat je moet oppassen met bezuinigen in een neerwaartse spiraal. Je moet nooit de economie kapot bezuinigen. Als bijvoorbeeld het nodig zou zijn om die 3% tijdelijk wat op te rekken... en je krijgt daarmee een sociaal akkoord bij de hand bereikt... dan zou ik dat heel verstandig vinden van het kabinet. Oud-VVD-leider Bolkestein roept daarnaast Mark Rutte op... na deze regeringsperiode te stoppen als aanvoerder van de VVD. Na zoveel jaar treedt er metaalmoeheid op... en is het tijd iets anders te gaan doen. Als ik Rutte zou zijn, dan zou ik deze periode van vier jaar uitmaken... en dan zou ik daarna uh, commissaris uh, uh, in Brussel worden. Mauro mag in Nederland blijven. Zijn tijdelijke studievisum wordt omgezet in een permanente verblijfsvergunning... Mauro kwam in het nieuws toen minister Leers besloot... dat hij op zijn 18e terug moest naar Angola. Mauro is blij met zijn verblijfsvergunning. Nou, ik was wel erg uh, opgelucht zeg maar, dat ik gewoon dadelijk gewoon aan mijn toekomst kan denken... en uh, gewoon dingen kan plannen en uh, dat soort dingen. Ja, dat deed me wel heel veel. Uhuru Kenyatta is officieel de president van Kenia. Dat heeft het Hoge Rechtshof in het land bepaald. Kenyatta kreeg bij de verkiezingen van begin maart... net iets meer dan 50 van de stemmen. Zijn tegenstander Odinga geloofde de uitslag niet en stapte naar het gerechtshof. Odinga accepteert deze uitspraak wel. The future of Kenya is bright. Let us not allow the elections to divide us. Let us reunite as a nation. Odinga roept iedereen op om kalm te blijven. I call on all Kenyans to remember the sacred words of our national anthem. Justice be our shield and defender. Het gaat weer beter met Nelson Mandela. De oud-president van Zuid-Afrika ademt zelfstandig en voelt zich goed. Toch is de man in de straat er niet gerust op. Mandela is nog steeds belangrijk voor de Zuid-Afrikanen... die zich troosten met de gedachte dat de hele wereld meeleeft. Het is heel inspirerend. Een bijzondere verplaatsing in het Brabantse Vechel. Een heel ziekenhuis werd verhuisd naar een nieuwe locatie in buurgemeente Uden. Ook de patiënten moesten eraan geloven, in een vrachtwagen. Het leverde gemengde reacties op. Liever lig je niet het ziekenhuis, maar als je dan toch legt... en dit mee mag maken, is wel leuk. Een veewagen, hè? <laughs> ja, als werk is het. Oh ja, en vergeet niet alle klokken in huis te verzetten voordat u gaat slapen. De zomertijd gaat in. We kunnen vannacht een uurtje korter slapen. De zomertijd gaat namelijk in. Dat betekent dat de klok om twee uur vannacht een uur vooruit wordt gezet naar drie uur. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Tijdens het laatste uur van deze stille zaterdag aan de vooravond van de eerste paasdag... draaien we de allermooiste liedjes over Jezus... En aan wie kun je dat beter vragen dan aan Leo Blokhuis? Het muziekgebeten van Nederland, maar ook zoon van een Nederlands gereformeerde predikant. Dag Leo. Goedenavond. Komt er bij jou van alles boven borrelen op het moment dat wij jou vragen: zoek eens liedjes over Jezus uit. Ja, zeker. Ja, ja. Veel. Uh, ik, ik, uh, um, zowel aan de religieuze kant als aan de popmuziekkant. En uh, op verzoek van jullie heb ik me beperkt tot de popmuziek. Dat ik wil eigenlijk een klassiek uh, ding erin uh, in, in vrommelen ook. Omdat ik ook veel met uh, Matthäus persoon en andere passies heb. Um, zowel inhoudelijk als, uh, als muzikaal. Eigenlijk was de Matthäus persoon van Bach de eerste plaat waar ik zelf naar greep thuis. En wanneer kwam de popmuziek? De popmuziek kwam pas later, toen ik 13, 14 was. En, en toen, toen verstond ik het nog niet allemaal even goed. Hoor. Toen was ik niet zo textueel gericht nog. Echt zo'n zo verliefde puber, zeg maar, die, die zwijmelt bij, bij popliedjes. Um, en dan moet ik ook eerlijk zeggen dat de Matthäus-Person ook niet direct helemaal op de inhoud was. Maar ik vond de harmonie zo ongelooflijk mooi. Vooral van die korte koralen, weet je wel. Die, die 1, 2 minuten dingen, die zijn prachtig. Is er eigenlijk veel popmuziek gemaakt over Jezus? Heel veel. Uh, aan de... Aan de ja aan alle kanten zeg maar, dus je kunt er uh, uh, een, uh, een, een blije kant mee op. Er zijn heel veel uh, popmuzikanten die natuur of natuurlijk maar die christelijk geïnspireerd zijn, maar die daar verder niet zo heel erg mee te koop lopen. Je zou kunnen denken aan uh, U2. Bob Dylan heeft een heel openlijk uh, christelijke periode gehad en nou ja, vrijwel elke afro american dus uh, zeg maar dus elke zwarte Amerikaan is eigenlijk zijn zangcarrière bijna in de kerk begonnen. We gaan straks verder praten, Leo, maar laten we het eerste nummer draaien. Met welk nummer beginnen we en waarom? We beginnen met Ike en Tina Turner. Dat is, dat is volgens mij een goed voorbeeld van, van twee mensen... Die, die, de, die dat gewoon van vroeger meegekregen hebben... en dat op een gegeven moment, vaak wat later dan in de, in de carrière... toch weer even op teruggrijpen. Zij doen dat samen in 1974. Het huwelijk is niet meer helemaal je dat. Maar ze maken nog wel samen een heel gospelalbum. Dat heet The Gospel According to Ike en Tina... En daarvan heb ik gekozen in het, in, het, uh, in het kader van Pasen Nearer the Cross. Het is misschien een goed voorbeeld van christenen die zich niet altijd zo gedragen, want hij sloeg haar, hè, Eike. Dat, dat is zo. Uh, da, maar daar is veel meer over te zeggen. Hij, dat is, ik wil op geen enkele manier verdedigen dat iemand zijn vrouw slaat, maar het zijn wel altijd de verhalen van Tina die we daarover horen. Dus op zijn minst zou je daar nog wat wederwoord uh, het, het weerwoord is even wat beter kunnen laten klinken. We gaan luisteren naar Nearer the Cross. Tina Turner en Nearer the Cross. Straks meer muziek waarin Jezus centraal staat. Maar eerst gaan we het hebben over Rusland... waar president Poetin een oude onderscheiding uit de Sovjet-tijd in ere heeft hersteld. De held van de socialistische arbeid. Felix Kaplan is opgegroeid in Litouwen in de voormalige Sovjet-Unie. Hij is dus autocent Ruslandkunde en auteur. Goedenavond, Felix. Goedenavond. Uh, was het in de Sovjet-tijd een uh, belangrijke onderscheiding? Held van de socialistische arbeid? Nou... Uh, dat was die belangrijkste onderscheiding eigenlijk. De nu... hoogste. De hoogste. Ja, voor niet-militairen. Voor ja. militairen was de held van de Sovjet-Unie. En voor de niet-militairen was dus die held van socialistische arbeid. En mensen zoals bijvoorbeeld Kalashnikov. Ja. Van de Kalashnikov. Van de Kalashnikov, ja. Die wordt groot in uitvinder. Syrië nu ja, gebruikt <laughs> op grote schaal. Is uh, held van de Sovjet-Unie en held van de socialistische arbeid geworden. Dus wie zit op twee stoelen. Wie hebben hem nog meer gekregen, held van de socialistische arbeid? Oh, heel veel. Khrushchev drie keer, Tchernjenko drie keer, uh, Brezhnev natuurlijk. En je had mindere mensen, zoals bijvoorbeeld Vannikov, die heeft uh, de hele Russische oorlogsindustrie. Uh, ...hervormd, omdat de Duitsers vielen te snel de Sovjet-Unie in... ...en hij moest alles op rails zetten en naar achter Ural. Uh, dus die meneer Wanjikov heeft dat ook drie keer gekregen. Het was een onderscheiding, de naam zegt het al voor mensen die hun werk heel goed uh, deden... ...en in socialistische ja. geest, maar je noemt nu voornamelijk partijleiders die hem gekregen hebben. Ja, de eerste natuurlijk en de meest bekende was die meneer Staganov. En dus er was een... Uh, dat was een soort modelarbeider, hè, die, Modelarbeider, uh, uh, natuurlijk, hij werkte in een brigade. En de hele brigade deed het werk voor hem. En ze hebben dus het net doen voorkomen alsof hij dat in, in zijn UP gedaan heeft. Maar eigenlijk, dat was een soort van distributiemiddel. Dus mensen hadden niet veel. En die eerste held van arbeid, niet eens van socialistische arbeid werd benoemd in 1921. En uh, hij had een voorbeeldfunctie. En hij heeft niet alleen dus zo'n zo titel gekregen... maar ook hij heeft uh, 25 kilo meel gekregen... wat ondergoed en een paar schoenen. Het, het was een manier om aan een beetje privileges te komen... die andere ja. mensen niet hadden. Ja, klopt. Hoeveel uh, helden van de socialistische arbeid zijn er in totaal? In totaal zijn twee berekeningen. Eén zegt dat er waren 20.605. En die andere zegt dat het, het waren 21.560. 21 dus in één eerste geval 20.000 en nog wat. In het tweede geval 21.500. Maar sommige mensen... Bij sommige mensen waren dus die onderscheidingen ontnomen. Zoals bijvoorbeeld bij Zagerov. Die, die was drie... wel eenmaal maar dat is weer ja, afgepakt. Ja, ja, afgepakt door die die dissident de regering, werd. Omdat, ja, ja. Ja, ja, Interessant. Er uh, waren veel onderscheidingen. Ik weet het zelf van het oude Oost-Duitsland. Uh, daar, daar wemelde het van de onderscheidingen voor alles en nog wat. Uh, dat was in de Sovjet-Unie vast ook zo. He, heeft u zelf onderscheidingen gekregen in die tijd? Nee, nee, nee. In, in totaal waren er 21 onderscheiding in de Sovjet-Unie. In de Rusland van vandaag zijn er 16. Dus Poetin komt steeds met nieuwe. Zijn er meer dan vroeger? Uh, nee, minder. minder. Dus 21 tegen 16 van nu. Ja. Maar heeft u zelf wel eens wat gekregen? Nee, ik was alleen uh, goed in sport. Dus ik heb... Uh, hier heb ik... En, uh, oh, wacht even, in bent van 50. Ja, in senior van meester in tennissport. Ja. Met een bijbehorende boekje. Master Sporta staat ja, nu in zien, Sparta, dus. Ja, Master Sporta, ja. En met nummertje en alles zoals het hoort. Ja, dus dat, ik, was, ik was goed en ik kon dat duidelijk maken aan iedereen. En natuurlijk, je droeg zo'n Signe op je revers. En uh, nou ja, goed, dat, dat, dat was een soort van eervol onderscheiding. Ik zie dat u een heleboel bij u heeft trouwens. Ja, Wat? ik heb, ik heb, uh, heb zo'n kleine, kleine verzameling van uh, oude... Insignies die ik heb ooit gekregen. Dat is allemaal met tennissen, met sport uh, Met, met tennis, met te maken, ja. Uh, eentje bijvoorbeeld is deelne deelnemer aan die Sovjet-Olympische Spelen. Zie hier Utsasnik staan? Utsasnik, ja, dat is deelnemer. Deelnemer. Ja. <laughs> Waarom uh, wil Poetin deze traditie weer oppoetsen? Ja, dat is heel een heel goede vraag, omdat er waren ontzettend veel mensen die tegen tegenstribbelden. Dus, eh, Zo'n bijvoorbeeld voorzitter van, dat heet, Heraldische Raad... dus die gaan over onderscheidingen praten... heeft Poetin een zeer negatief advies gegeven. En dat is terecht, omdat... dus, nou ja, wij moeten niet vergeten dat... Eh, die titel, de held van arbeid, kwam voor het eerst in 1921... Toen er heerste grote schaarste aan alles. Daarna heeft Stalin dus het herintroduceerd in 1938. En dat heette dus uh, de held van socialistische arbeid. Dus de held, yeah. held van socialistische arbeid. En uh, dus dat hele uh, onderscheiding werd afgeschaft door Jelsen. Omdat de Sovjet-Unie viel uiteen. En, um, en wat is de reden om het nu weer nu, uh, te Nu Dat is dus een uh, soort van... Hij heeft dat gedaan in Rostov. dat is een zuidelijk staat. Dat is een vrij arme regio in Rusland, hoewel dat dicht bij Sochi ligt. En ja. Ze konden misschien die profiteren van de voorbereidingen voor Olympische Spelen. Maar dus uh, onder de mom van bestrijding van de zogenoemde gouden parachute... En dat is dus een gouden parachute, dat is een gouden handdruk. Dus als u uittreedt, als u dus verwel zegt aan je, aan je, aan je, aan je zeg maar uh, zaak... dan krijgt u net als in Nederland een smak geld. En Poetins idee Rusland. is geen geld, maar een speltje. Uh, en Poetin Putin, Putin idee is dus dat jij kan of geld krijgen... of in zo'n ere medaille Male. een soort van... Zou ik wel die... weten wat ik nou... De nou, ik, denk, ik denk dat uh, in de Cynische Rusland van Anno Domini 2013... er zou niet veel mensen zijn die dus andere, andere keuzes zouden maken. Mag ik u bedanken voor deze toelichting. Ja, Master vanaf. Sparta. SSSR. SSS. <laughs> SSSR. Felix Kaplan. We gaan terug naar de muziekkeus van Leo Blokhuis. Nummer waarin Jezus centraal staat. En Leo, ik zei het daarnet al... Je komt zelf uit een groot christelijk gezin. Je vader was predikant. Werd er thuis naar popmuziek geluisterd? Nee, er werd niet naar popmuziek geluisterd. Uh, tenminste, nou ja, dichter bij popmuziek dan Heino kwam het niet. <laughs> Ik, ik, ik ben niet gezegend met, uh, met, met een, een popopvoeding. Er het het werd sowieso niet heel veel naar muziek geluisterd uh, bij ons thuis. Maar als ik je vertel dat ik een van de acht kinderen ben... Uh, en dat ik niet eens de drukste van de stijl ben... dan hadden mijn ouders waarschijnlijk niet zo'n behoefte aan extra lawaai in huis. En als het muziek was, dan was het vaak... Uh, ja, ja, bijna van die liftmuziek, zeg maar, uh, mantofani of zo, weet je wel. Gewoon als het me niet al te erg aanwezig was. En leed je daaronder op die leeftijd of niet? Ja, enorm. Nee Ik wist het gewoon niet. Het gekke is dat, zeg maar totdat ik 13 was, 12, heb ik, heb ik popmuziek helemaal niet gemist omdat ik het gewoon niet kende. Ik wist, ik, ik had er geen benul van wat de impact daarvan was en had vermoedelijk een vermoeden dat het bestond, maar heb er zelf ook niet naar gezocht in de tijd. Dus, dus uh, nee, ik heb er absoluut niet onder geleden. Het tweede nummer dat we op jouw verzoek draaien is van Johnny Cash. Ja, dat is een rijke keuze, hè? Johnny Cash en Jezus. Ja, dat is, dat, daar zijn platen vol. Johnny Cash die heeft ook best wel wansmaak daarin gehad. Ik mag eigenlijk niks kwaads over Johnny Cash zeggen. En dat wil ik ook helemaal niet doen. Maar die heeft ook wel platen in het heilige land opgenomen. En dat hij een soort uh, vertellend, zingend uh, door het land ging. En dat zijn, dat zijn niet de platen die je voor je plezier twee keer per dag draait, zeg maar. Uh, maar hij heeft, hij heeft geweldige nummers opgenomen. Ik vond het moeilijk kiezen uit zijn. Hij heeft bijvoorbeeld. Wij kennen Johnny Cash als The Man in Black. En hij heeft dan een lied geschreven: The Man in White. Dat gaat dan natuurlijk over Jezus. Of hij heeft Jezus ook een keer omschreven als the greatest cowboy of them all. Dat is wel mooi dichtbij gebracht bij zijn doelgroep, denk ik. Maar ik kies, uh, ik, ik kies voor wel een, uh, een bijzonder nummer, vind ik. Johnny Cash heeft in de laatste fase van zijn uh, carrière... Uh, die, die platen met Rick Rubin gemaakt, die American Recordings. Dat zijn die wat ingetogen uh, oude mannenplaten, als ik het met eerbied mag zeggen. En op die eerste, het zijn veel covers... maar op die eerste staat een lied dat hij zelf geschreven heeft. En dat heet Redemption. En het bijzondere aan dat nummer dat is dat hij eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, in de huid van Jezus gekropen is. Dus het is als een ik, als ik-figuur beschreven en dan is de ik-figuur Jezus. Redemption? Ja. From the, hands it came down, from the side it came down. From the feet it came down. And ran to the ground.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 Johnny Cash, Redemption. Met haar linkerhand houdt ze de blauwe randstad uit zijn bureau paraplu... tegen de wind omhoog, terwijl ze diep wegduikt. De wind bolt mijn jas op als een gescheepzuil. De met zwaveldioxide besmette regendruppels... spetteren op haar pantoffels en schootdeken. Ik herinner me nog de avond met Erwin Krol... de man die elke weersomstandigheid... lauw, grijs, nat, zonnig, winderig of wolkerig als een drama van Puccini opdist. Ik woonde nog thuis, moeder zat naast mij op de bank... het acht uurjournaal was net afgelopen en Erwin... voorspelde met veel on-Hollands theater en expressie... dat morgen in het zuiden des lands hier en daar een motregen ging vallen. Waarop moeder Pardoes tegen hem uitviel. Heide die je bent, hoe durf je te beweren dat het moet gaan regenen? Alleen God bepaalt of het gaat regenen, niet jij. Het duurde even voor ik in lachen uitbarstte. Moeder had motregen verstaan als moedregen... Columnist, dichter en publicist Mohamed Ben-Sakour. <tie> Las een fragment uit zijn nieuwe boek Jemma. Jemma is berbers voor moeder. Het uh, verschijnt aanstaande dinsdag en het is een ode aan zijn eigen moeder... en een aanklacht tegen het soort verpleeghuis... waarin ze na een hersenbloeding belanden. Dag meneer Ben-Sakour. Ja, goedenavond. Wat, wat heeft u gedreven om dit boek te schrijven? Ja, in eerste instantie is het... Uh... Een uh, oude wat je zegt. Uh, eigenlijk de liefde voor mijn moeder. Die getroffen is uh, door een herseninfarct en daardoor verland en sprakeloos is geworden. En um, in een verpleeghuis is uh, beland. En ik haar uh, daar bijna elke dag op zocht. En zag hoe zij niet meer de vrouw was die ze altijd is geweest. En mm. uiteraard niet omdat ze niet kan bewegen, omdat ze niet meer kan praten... En die hele relatie tussen mij en haar, ja, dat, dat kreeg een radicale omwenteling. En negen maanden lang heeft ze daar gezeten. En ja, dit is, ik probeerde mij te herinneren wie ze was aan de hand van de stiltes die wij eigenlijk vooral uh, beleefden daar. En, mm. en ook de dingen die ik daar, ja, be beleefde, ervaarde, de verpleging... Mm. Verzorging en alles wat erbij komt kijken. Ik vind het een heel aangrijpend boek, moet ik zeggen. Het is ook heel herkenbaar voor iedereen die familieleden... in zo'n zorginstelling heeft meegemaakt. Ja. Um, maar, maar er zijn natuurlijk een aantal dingen bijzonder aan uw moeder. Ten eerste, zoals veel Marokkaanse moeders, ze was analfabeet. Ja. Leverde dat nog extra problemen op in zo'n zorginstelling? Ja, heel veel. <coughs> Om te beginnen, uh, de, de logopedie die ze kreeg... Uh, bijvoorbeeld uh, de methodes die gehanteerd worden vandaag de dag uh, in allerlei verpleeghuizen en praktijken. Is dat men eigenlijk vertrekt vanuit het oogpunt dat iedereen kan lezen en schrijven. Er wordt helemaal niet rekening gehouden met het deel wat niet kan lezen en schrijven. Dat ook nooit heeft gedaan, wat geen school heeft gehad. En dat geldt trouwens niet alleen voor allochtonen mensen, maar er is ook een... Significant deel in Nederland wat niet kan lezen en schrijven. Niet zo'n groot percentage als bij allochtonen. Maar mensen zoals mijn moeder en heel veel moeders, die, uh, die, uh, die hebben helemaal niets eigenlijk aan, uh, aan de logopedie als, uh, als ze afatisch worden. Hmm. Nog een complicatie. Uw moeder ja. was een gelovige moslima. Ja. Ik kreeg de indruk uit het boek dat dat anno 2013 in zo'n zorginstelling ook de nodige problemen opleverde. <laughs> nou ja. Bijvoorbeeld uh, ja, iets kleins is. Uh, mijn moeder. Dat had ze nog wel. Uh, het besef dat ze uh, moet bidden. Het was, God was ook eigenlijk haar laatste houvast. Hou in, uh, in die duisternis waarin ze zat. Ze bad met één handje. Maar ze had wel behoefte om uh, in een ruimte waarin ze. Waar, ze een soort van islamitische sfeer kon aantre aantreffen. En die, dat was er niet. Ik reed haar een keer naar het kapelletje wat in, de, in het verpleeghuis zat. En daar zat een enorm orgel en een enorm grote Jezusfiguur. Kruisbeeld. Daar heb ik persoonlijk geen problemen mee. Maar toen mijn moeder dat kruisbeeld zag, is ze bijna een hartverzakking. Toen moest ik weer wegrijden. Maar er was bijvoorbeeld geen, geen ruimte. En uh, u, u weet ook dat als je bidt, dan is het de bedoeling dat je richting... Mecca bid, kaba. En uh, mijn moeder kan zichzelf niet verplaatsen of omdraaien in die rolstoel. Ze dus is helemaal afhankelijk van de zusters, hoe zij haar plaatsen. En heel vaak, dan, als ze dan wilde bidden, zat ze gewoon in de verkeerde richting. Precies de andere kant, het westen. Ook geen probleem. Maar voor mijn moeder is dat, uh, is dat natuurlijk uh, heel verdrietig. En ze kan ook niet tegen die zussen zeggen... wilt u mij een kwartslag omdraaien, want ik kan de andere praat. kant op bidden. Dat, dat kan ze niet zeggen. En die zussen dus weten, hielden daar ook niet. Ik heb het een paar keer uitgelegd van... probeer mijn moeder in de ochtend die kant te zetten... want dat is de kant waarop ze bidt. Dan ging ze dan toch maar met een traan in de ogen... Wat ze dan, ja, kan, kan dat goed geregeld worden? Want we leven nu in een land met iets van 52 nationaliteiten... en die worden allemaal ouder... en die komen ooit allemaal in zo'n zorginstelling terecht. Ja. Ik kan me voorstellen dat die instellingen denken van... ja, maar we kunnen niet voor, voor christenen en humanisten... en joden en moslims en, en hindoes en boeddhisten... het iedereen naar hun zin maken. Nee, klopt. Dat, dat is ook zo. Maar wat mij frappeerde is dat in de hele regio Rijnmond, waar toch het aandeel moslims, met name Turkse mensen en Marokkaanse mensen, maar ook uh, een aantal mensen Surinaams-islamitisch, uh, uh, nog heel groot is. Maar dat in heel het gebied Rijnmond, en dat is toch een ontzettend groot gebied, er bijvoorbeeld niet één verzorgingshuis of laat staan verpleeghuis. Ik heb het nog alleen maar over een verzorgingshuis, dus nog niet eens op het gebied van de verpleging. Uh, te vinden is waar. waar er enigszins. in de gebruiken, de rites, de tradities. een beetje rekening wordt gehouden. met, uh, met de religieuze achtergrond van deze mensen. Dat, daar was ik door, wel door geschokt. zeker tegen het licht van. afgelopen 10, 15 jaar. waarin we de mond vol hebben van de multiculturele samenleving. Mm. en nu. Ja, nu de eerste generatie, het wordt echt een groot probleem. De eerste generatie wordt nu oud en ziek. Die is nu 70, 80 en die krijgt infarcten, hartverzakkingen. Die krijgen allerlei ouderdomskwalen. En die beginnen nu te rammelen aan de poorten van de, van de verzorgingshuizen. Maar die verzorgingshuizen zijn totaal niet berekend op deze, op deze grote horde die nu ja. uh, aan het komen is. Het dat, boek, dat, het boek ja. laat ze behalve aan, een ode, aan uw moeder ook lezen als een aanklacht tegen... Verpleegkundige tegen, tegen regeltjes, tegen dingen die niet mogen, tegen eigenlijk ontmoedigen dat u als zoon uh, uw moeder kwam helpen. Uh, wat, u heeft zich daar erg over opgewonden, geloof ik. Ja, ik, ik wil ook zeggen dat er ook hele lieve verpleegsters waren en verzorgers die echt met, met heel veel inzet en betrokkenheid en ook ontroerende. Uh, aandacht voor mijn moeder er ook waren. Maar, maar... er zijn ook incidenten <laughs> ja. er zijn natuurlijk ook incidenten waar ik ontzettend boos om ben geworden het, uh, het stelselmatig uh, vergeten, maar dat, dat treft iedereen, het stelselmatig vergeten van het indoen van uh, de gebidsprothese de steunkousen die heel vaak vergeten werden uh, uh, vaak door mannelijke verpleging ook geholpen, terwijl wij heel vaak zeggen mijn moeder wil niet door een mannelijke verpleger geholpen worden, dat is bij ons in de Marokkaanse islamitische traditie is, dat, is dat, ja, dat een man in, in je intieme delen gaat, zet, gaat zitten. Dat, dat, is, dat, dat, dat kan niet. Dat is ook voor mijn vader heel gênant om dat te zien. Dat, ja, dat is, gebeurde wel. Trouw, ja, een aantal keren aangeven dat dat liever niet. En, uh, daar de ene keer werd er rekening mee houden, de andere keer... waren ze het weer vergeten. Ja, heel veel te veel eigenlijk om op te noemen. Maar um, nou ja, ik beschouw mijn moeder als een van de... Eer dus ze is niet de eerste die getroffen is door een herseninfarct, maar wel... Ik heb uh, wel als eerste denk ik uh, dit, dit thema aangegrepen. Maar het is niet een, alleen een aanklacht, helemaal niet. Het is in eerste instantie geboren uit liefde en verdriet. Het is ook een vorm van rouwverwerking. Want dat ze haar uh, hersenen kwijt is, is, is verschrikkelijk. Omdat mijn moeder was eigenlijk het, de encyclopedie van het gezin. Alles konden we bij haar, wat we niet wisten van het verleden, konden we bij haar. We konden kon alle vragen stellen. Mijn vader heeft geheugen als een zeef... maar mijn moeder had een puntgaaf uh, geheugen. Ze herinnerde zich de meest absurde details nog van, van vroeger. Van, ook van mijn jeugd. Dingen die ik haar nog had willen vragen. Duizenden die kon ze niet dingen. meer vertellen. Dat kan ze niet meer vertellen. Dat is de grote verdriet. Dat dat vernietigd is. En ook nog eens waarschijnlijk... maar daar wil ik nu niet over uit... omdat het een andere kwestie is. Ook nog eens waarschijnlijk als gevolg van een medische blunder. Hmm. Het boek heet... In het Maastadziekenhuis. Daar gaan we een andere keer over praten. Er zijn er veel medische blunders in Nederland. Ja. Zou meer gebuisgoed moeten worden? Het is een mooi boek, meneer Bensacourt. Nou, dank u wel, Max. Dank u wel. Jemma heet het. En uh, ik moet er nog even bij zeggen dat Mohamed Bensacourt uitgebreider aan het woord komt. Bijvoorbeeld over die medische misters in het ziekenhuis, denk ik. Uh, in Kunststof. Maandagavond tussen 7 en 8 op Radio 1. En dan uh, terug naar de muziek van uh, Jezus, Leo Blokhuis. Je vertelde dat net al in de kring van afro americans Zwarte Amerikanen liggen, kerkgeloof en muziek dicht bij elkaar. Een voorbeeld daarvan is Al Green, want die is zanger en dominee. Heeft, heeft Al Green nooit gezegd: ik moet uh, een van de twee gaan doen? Nou ja, eigenlijk wel. Dat is wel, dat is wel bijzonder bij hem. Ik, ik, het gekke is, ik weet eigenlijk helemaal niet. Bij, bij de meeste. Soul-artiesten of rhythm blues-artiesten... kun je hele vroege opnamen vinden... dat ze in een, in een soort cospeelkoor hebben gezeten... of als cospeelartiest hebben gezongen. Van Al Green ken ik dat eigenlijk niet. En Al Green heeft zich direct bij zijn debuut gepro gepro geprofileerd... als zeg maar een seculier soulzanger. Maar in zijn leven is rond 1973... heeft dat een dramatische wending genomen. Hij was in huis met een vrouw. En die vrouw, die, uh, die wilde eigenlijk met hem trouwen. Het feit dat zij zelf getrouwd was, leek geen bezwaar. Maar El Green was dat niet in ieder geval. Dus hij was beschikbaar. Maar hij wilde dat niet. En die vrouw, die flipte totaal. En die heeft een, een pan uh, kokende Grits. Zo'n zo zuidelijk gerecht heeft hij uh, over El uh, Green heen uh, gegooid. Zijn schouder is daarbij helemaal verbrand geraakt. En die vrouw was zo overstuurd dat ze ergens een pistool uit een laag gehaald had. En uh, zich uh, zelf van het leven beroofd heeft. En. Dat heeft Al Green heel erg aan het denken gezet. En hij heeft zich op dat moment ook, of vrij kort daarna in ieder geval... redelijk drastisch bekeerd tot het christelijk geloof. En daarna kwam hij in een soort conflict met de muziek die hij maakte... die nogal zwoel en wat, wat um, sensueel was, inderdaad. En, um, en hij heeft dat in één lied... Heeft die, die, die ja, dat dilemma waarin, waarin hij kwam, prachtig bezongen. En ik vind dat mooi en ook relevant, omdat hij daar uh, Jezus bezingt, maar ook uh, liefde voor vrouwen. Vrouwen in het algemeen, maar voor een vrouw. Um, en dat nummer heet Bel, met in het refrein de prachtige zin: Bel. It's you that I want, but him that I need. You that I want, but him that I need, the Reverend L. Green. Tikkie terug, Jaap. Werd een gevleugelde uitdrukking in zo'n beetje alle sportkantines van Nederland. Het is afkomstig uit de stripserie FC Knudden. Over het voetbalteam van verdediger Jaap, keeper Dirk en vooral wat er voortdurend mis tussen hen ging. FC Knudden bestaat nu 40 jaar en dat is gigantisch lang voor een dagelijkse strip. En bij ons is de jubilaris, de tekenaar. Toon van Driel, goedenavond. Um, Veertig jaar de belevenis van Jaap en Dirk. Ho ho hoe, hoe kwam het eigenlijk dat u een sportstrip bent gaan maken? Um, ik wist niet dat ik striptekenaar uh, ging worden. Dat uh, ja, daar is geen opleiding voor. Maar ik kwam uit de KLM. Ik was steward. Kortverband. Uh, Mensen als Willem Ruijs, Alexander Curly. Ook hetzelfde probleem. I'll never drink again. Yes. Uh, Truus ga naar huis. En, uh, die gingen er allemaal uit... KLM was dat uh, de policy toen. En ja, toen moest je iets uh, gaan verzinnen. Ik ben toen bij de gemeente gaan werken. En smiddags ben ik gaan leuren met mijn poppetjes. En toen kwam ik bij het parool. met een strip En ze zei: Dat is allemaal schattig. Maar we hebben professor Pie. Mogen we je een tip geven, dat mocht natuurlijk. Um, een tweede sportstrip naast Appie Happy, dat, dat, Dik daar moet je zo over. Ja, de Dik Bruin. Ik ben Thuis gaan zitten, binnen drie dagen had ik die gekke poppetjes van die professorstrip, die had ik nog. Dus die broek heb ik iets hoger opgetrokken, lulligheid, kent geen tijd. En toen ben ik... Uh, toen ja, waren dit... het opeens voetballers. <laughs> nou, voetballers. Nou ja, het zag er niet uit. Wij. En uh, ik ben dus met vijf strips ben ik onder mijn arm gegaan naar het Algemeen Dagblad. Omdat Telegraaf uh, ja, deed niet open en ik ben naar Rotterdam gegaan met de map er zat een kerel stuurs in mijn map te kijken... en die zei, nou ja, ik, uh, ik zelf vind het niet zoveel. veel. Uh, maar mag ik het meenemen? Dus toen ik met de trein naar huis ging... toen zei ik tegen mevrouw, dit wordt ook niks. En uh, ja, dus uh, ik, ik geloofde nooit in mezelf. En dat is eigenlijk wel de, de basis geweest van die 40 jaar. Dat is gebleven. Gewoon een beetje onzeker zijn en dan komt er iets uit nou, je handen. Nou, niet een beetje. Het, het is ultiem onzeker. Ik heb... Ik heb vrijdag dus het gevoel van dat ik koning volleybal ben en dat ik ze allemaal wegvaag. Uh, zaterdagochtend denk ik: nou ja, dat ze me nog niet hebben opgezegd is me een raadsel. Want ik, ik heb nooit iets bijzonders gemaakt. Tot de dag van gisteren denk ik zo. U bent nog steeds onzeker? Ja, Na 40 hoor. jaar? Ja, ja, ja. En ze gaat zeggen: gaat het me nooit wel over. Intussen... Dat vind ik geen troostrijke gedrag. Nee, ik ga, ik ga er echt tot de uren mee door. En, uh, en ja, ze zeggen ook wel eens bij sport. Uh, uh, ik denk nooit aan de wedstrijd, ik denk aan elke klap. Maar elke klap die ik uitdeel, weet ik niet zeker. Dus ik verstuur hem, ren ik heel hard weg. En dan hoor ik wel of het goed is. Maar om je een voorbeeld te geven. Je zit er vaak zo naast. Ik zat er met mijn huwelijke naast, ik zat er overal naast. Uh, dat Hebben we het je... nog over? Graag. Um, je hebt soms een tekening waarvan je denkt, die is erg leuk... en die laat je in je vrouw zien, maar de tranen die staan al op je wangen... want je weet dat het een geweldige is. Dus je vrouw zit dan te kijken naar die tekening... en die zegt dan, lieve Toon, waar gaat dit over? En dan denk je, nou ja, vrouw en humor, dat gaat sowieso niet goed. Ga zo door. Ik stuur ze weg. En uh, ja, dan ben ik uh, binnen vijf minuten... word ik opgebeld door de krantredacties van... we hebben, we hebben liggen gillen, Toon. En dan kwam er ook wel een telefoontje na tien minuten... en dan spraken ze de dodelijke kreet van... we hebben hem hier eens laten rondgaan. Maar we begrijpen hem niet. Dat gebeurt zelden. Meestal weet je wel ongeveer wat je uitvreet. Maar soms zit je er verschrikkelijk naast. En die twijfel, dat gaat maar door. Ja, dat is een onderdeel van mijn leven. Dus ik heb nooit geweten dat ik veertig jaar deed. Ik ben veertig jaar geleden gaan zitten... S ochtends, ik kom op mijn bed uit om een uur of half zes, ik ga plassen, ik ga er weer in... en dan eh, om half zeven begin ik mij. En dan ben ik om half twaalf en dan denk ik smiddag, ik ga iets leuks doen. En dat veertig jaar lang zijn. We praten zo door, Toon, maar ja. een van de telefoon is namelijk Peter de Wit... tekenaar oh, van uh, Sigmund in de Volkskrant, de, de, de filijne psychiater met die goudvis. Uh, meneer de Wit... Ja, goedenavond. Herkent, hey. herkent u dit gevoel van altijd onzekerheid? Ja, maar ik zou toch wel heel graag willen feliciteren met zijn 40-jarig jubileum uh, oh. Dat is toch wel een hele prestatie. Idiot, hè? Ja, nou, uh, gewoon lekker doorgaan. Ja, die onzekerheid... Ja, uh... nou, die, die, met die alimentaties lukt dat wel, hoor. Ik heb er nog één van tien jaar te gaan, dus uh, we, okay. hoeveel, we komen om, om elkaar nog hoe... wel tegen. Om hoeveel huwelijken gaat het eigenlijk, meneer Van Driel? Nou, drie. En okay. de avond is nog niet om. Zo is het. <lacht> Bij, mijn... Meneer De Wit, ja? we bellen u, behalve vanwege Sigmund, ook omdat u begonnen bent als een soort van leerling van Toon van Driele. Hoe ging dat? Ja, ik was uh, in 1978 was ik assistent van, uh, van Toon. Toen uh, liep er een strip in de Nieuwe Revue, meen ik. En dat was SC Knutte in Argentinië, naar aanleiding van het uh, WK in Argentinië. En toen... Uh, kreeg ik teksten aangeleverd en ik uh, schetste die uit met alles wat ik in mij had. En die pagina's die uh, haalde Toon dan op en dan, ik geloof dat die 90% weer uitgumde. Want oh, het schiet op uh, ik had het toch al heel erg mijn best op Gunsten gedaan, voor je, hoor. maar ik was niet helemaal in de geest van uh, knudden. Wat, wat, uh, wat deed uh, Peter de Wit in die tijd uh, verkeerd, meneer Van Driel? Nou, behalve alles, uh, niet veel. Uh, ik, ik weet dat hij dat nog weet van welk jaar en zo. Ik weet wel dat Peter uh, verscheen en, en dat hij fantastisch tekende. Ik vond het ook wel een hele leuke man, maar ik heb uh, inderdaad zijn werk afgekeurd. En uh, wonder boven wonder, en, maar ik, ik had er al zo'n vermoeden van... Is het, is het een enorme tekenaar geworden. En... Uh, ik, ik ben ook ontzettend blij dus dat hij toevallig belt, want ik, ja, ook, ik ben een bewonderaar. Wij zijn natuurlijk survivors, er zijn er nog acht over en de helft is niet lekker. En, uh, en Peter maakt prachtige boeken en prachtige strips. Dus ja, het, het is wel een man van, van gezag die nu tegen me praat. Maar ik heb hem toen uh, keihard afgewezen en ik zou het weer doen. Peter Wit, ja. we gaan niet verder de psychologische toer op, hoor. Ik ga niet vragen of u er nog steeds onder leidt onder dat nee. uh, uitgemoe. Ik denk het wel. wel. Wel, hè? Ja, nee, hoor. Dat, uh, <laughs> dat vond ik een hele leuke, leuke start. Dus ik heb daar uh, ook, ook weer van geleerd. Wat is de kracht van de strips van uh, Toon van Driel, vindt u? Nou, ik denk dat de, de kracht is... dat Ja, Toon is toch wel een unieke persoon in, uh, in stripland en zelfs in dagstripland omdat hij gewoon uh, uh, ja het zo lang volhoudt. En ik geloof dat, hij, dat het zes of zeven strips per dag zijn. Ja, Mama mia. Dus ja, allemaal gebaseerd op die uh, onzekerheid die ik net hoor. Maar dat je toch zo lang redacties en ook het publiek aan je kan binden. Want dan gaat het toch om. Want als ze het niet leuk vinden, dan sta je toch op straat. Zo, uh, ja. zo is het vak in het leven. Dus als je dat veertig jaar... ...zo ontzettend veel mensen aan het lachen kan krijgen en kan boeien... ...en Kijk, ook uh, wat nog moeilijker is, de redacties uh, aan je kan binden... ...dan uh, ben je wel heel goed bezig, 40 jaar. Joh! Ja. Peter! Nou ja, dat vind ik wel. Ik bedoel, nou ja, ik heb uh, al die gekke hoofdredacteurs overleefd... ...die allemaal de beste krant van Nederland wilden maken... ...en op een gegeven moment, ik denk, ik ga er niet eens meer naartoe als er een nieuwe komt... Nee. Uh, dus ja, het gaat natuurlijk niet best met kranten. Dus kranten gaan ook wel een beetje op zeker. Wij zijn intussen een naam, een merk, een aanmerk, riep zelfs de mol. Uh, dus ja, ik ga door op, uh, op internet. Knudder.nl komt eraan. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik jak erdoor, uh, Peet. Ja, maar goed, je staat toch ook gewoon nog in het AD en in de Telegraaf. Op, gewoon op papier. Op de Nupunt, nu Nusport. Oh, dat... Ja, het gaat dus, maar door, joh. Ja, Wegener, nee. Metro. ja. Ja. ja. En, maar uh, het, is, uh, het is nooit genoeg. En zeg maar. meneer Van Driel gaat u alleen uh, mee door... vanwege die alimentatie die u moet betalen of ook uit inspiratie? Nee, Peter en ik uh, hebben hetzelfde. Dit, dit is ontzettend leuk. En er zijn er maar heel weinig in Nederland die het doet. En ik, ik ben de enige met een sportstrip. Ik heb alle leuk werk, man. 40 jaar FC Knudder. Ja. Toon Van Driel. Dank je. Bedankt voor uw komst. En uh, Peter de Wit ook van harte bedankt. Nou, heel graag gedaan. Peter, bedankt hoor. Ja, Toon. Succes. Zien we elkaar. Zeker. Doei, doei. Da. En dan zijn we nu toe aan het nummer... Jezus heeft een hekel aan flikkers. Leo Blokhuis. Nou, dat is in elk geval een lied met een uh, boodschap... dat je voor ons hebt uitgekozen. Heb je daarom gekozen? Ja, ik heb daarom gekozen, ja. Want uh, de, de keerzijde van uh, het, het mooie verhaal... Van, uh, uh, van lijden en sterven en verlossing... is dat uh, mensen daarmee uh, aan, de aan de haal kunnen gaan op een... Uh, Manier waar ik me in ieder geval uh, niet meer bij thuis voel... en waar ik zelfs een beetje... Uh, um, ja, bijna... Nee, ik wil zeggen agressief, maar dat is het woord niet. Maar waar ik uh, wel opstandig van word. En uh, in Amerika vind je dat heel erg. In uh, Europa ook best wel. Maar... Ja, als je in een, in een discussie over ethische zaken op een gegeven moment zegt, Jezus zegt het. Ja, dan kan je verder niet meer praten, weet je wel? Dat is gewoon het einde van de discussie, want wie wil nou Jezus tegenspreken? Maar mensen nemen dat zo ongelooflijk makkelijk in de mond: dat Jezus dit wil en Jezus dat wil. Uh, nou, dat is niet de Jezus die ik denk te kennen in ieder geval. En uh, nou ja, een van die Jezusen die er in Amerika een, uh, een vrij grote status heeft... is eentje die, uh, ja, die homo's haat. Daar word je echt agressief van. Agressief als... <laughs> is wat, is, is wat uh, te scherp. Maar uh, het, Kijk, het vervelende is... Aan een kant, ik ben... Ik, ik, ik, hangt het christelijke geloof aan. Dus ik, ik hoor daar op een, een of andere manier bij. En ze doen iets waar ik niks mee te maken wil hebben. Dus dat, dat, dat geeft een heel vreemd um, conflict in je eigen systeem ook. En uh, de, de, zeg maar de agressiviteit is een soort machteloosheid die je dan voelt. Leo, we krijgen als laatste nummer het nummer. I. Ik heb nu een, een, een lied gekozen van John Grant. Dat is een man met een, een wonderschone, zachtmoedige stem. Maar die een, een nogal bizar leven heeft geleid en, uh, of leidt tot, tot nu toe... En hij is homo en hij heeft, uh, hij heeft die verhalen allemaal gehoord. En hij zingt dat in een uh, ja, redelijk uh, bitterzoet lied... Uh, zingt hij die frustratie van zich af. Mag ik je bedanken voor je in met het oog op morgen... en je goed Pasen wensen, Leo. Dankjewel. Van hetzelfde en graag gedaan. En we gaan luisteren naar John Grant. I felt uncomfortable since the day that I was born. Since the day I glimpsed the black abyss in your eyes. No way you couldn't make all of this shit up on your own It could only come from the mastermind of life Watch your transformation when you realize that you've been had It's enough to make a guy like me feel sad Cause you tell me that Jesus, he hates Fruit Loops, son I told you that when you were young Pretty much anything you want him to Like sitcoms, pedophiles, and kangaroos Morons who cut in line Three beans, salad, and parking fines And when we win this war on society I hope your blind eyes will be opened and you'll see The arrogance it takes to walk around in the world the way you do It turns my brain to jelly every time The rage and fear I'm feeling have en ook deze plaats werd gekozen door Leo Blokhuis, John Grant en Jesus Hates Faggots. Met het oog op de lente. Martin Melgers. Ja, het sneeuwde vandaag nog steeds in Hilversum, Maar goed, het is dus lente. Dat schijnt zo te zijn. En wie er oog voor heeft, kan het zien. En oog daarvoor heeft in elk geval Martin Melgers, voormalig stadsecoloog van Amsterdam, die u deze hele week al meeneemt op lentereis in het oog. En meneer Melgers, welke lentetocht heeft u vandaag voor ons ondernomen? Ik was... Even kijken in het uh, westelijke havengebied van Amsterdam. Ik zag toch dat uh, weidevogels, met name uh, kiefieten, het daar moeilijk hebben. Ik heb er nu toch nogal wat positieve berichten uh, ja. gemeld. Maar we hebben inmiddels het eerste kiefietje in Amsterdam gevonden. Mijn vriend, uh, mijn uh, vriend Fred Nordheim, die, die doet dat het eerst, uh, doet dat ieder jaar en die houdt het bij in een boekje. En uh, dat was op 27 maart en ik uh, liet mijn vrouw vandaag even dat nest zien. Want die vindt het altijd prachtig, eerst de zei. Mm. En het is een paar dagen later en er lag nog maar steeds één ei in. Dus, uh, dat is niet veel. Ze, ze zijn gewoon gestopt. Ze zijn sowieso een dag of twaalf, dertien later dan uh, verleden jaar. Want hoeveel eieren vind je meestal? Nou, ze hebben meestal vier eieren en dan beginnen die kievieten te broeden. En eigenlijk vroeg ik me vandaag af van... God, het heeft hard gevroren. Zo'n ei ligt dan maar onbeschermd in het veld. Misschien gaan ze gewoon wel, uh, wel kapot. Zijn ze niet meer levensvatbaar? Dat is, uh, dat is heel goed mogelijk. Maar ze gaan pas broeden bij vier eieren. Mm. En dat doen ze dan 25 dagen en uh, ja, dan, dan is er geen gevaar meer. Maar ja, door die nachtvorst hebben ze het moeilijk. Ik uh, zag bijvoorbeeld hele grote groepen kiefieten uh, in de wegbermen zitten. Soms tientallen tegelijk. En die, en die waren daar druk, worm aan het zoeken. En dat uh -huh. lukte daar wel aardig. Ik ben met mijn auto erbij gaan staan. Wat uh -huh. blijkt nou? We hebben natuurlijk al uh, pittige winter achter de rug. En die wegen, zeker in het havengebied. Die worden enorm goed onderhouden en gepekeld om die bedrijven bereikbaar te houden. En die grond is natuurlijk een beetje zoutig en die ontdooit sneller. Dus na een tijdje kijken zag ik dat ze inderdaad wormen vingen. En het was eigenlijk een beetje een, een, een wonderlijke situatie. Af en toe vlogen er dan kiefieten die dus in die wegbermen zaten weer naar een... Een, een riet, of, of een uh, grasveld erachter. En die gingen daar weer druk balsen. En kuiltjes krabben. En uh, met elkaar een beetje stoeien. En vervolgens gingen ze weer naar die wegberm. Oh. Want ja, ze hebben natuurlijk het eten hard nodig. Ze moeten in. Nou ja, treurig. Zo uh, so, so is ja, het. Ja, nee, het is de natuur. <laughs> so, hebben andere het weidevogels het ook moeilijk deze ja, winter toch wel? Jawel, was, kijk, die wijde vogels moeten in topconditie zijn om eieren te leggen. Het zijn natuurlijk uh, relatief kleine. Vogels die, die enorme eieren uh, produceren. En daarvoor moeten ze echt in topconditie zijn. En uh, we noemen dat dan dat ze eigenlijk moeten aankomen naar een lange reis, bijvoorbeeld grutto's, en kieviet hebben we een minder lange reis, om op te vetten, dat is dan de kreet. Maar ze houden nu de billen stijf tegen elkaar, want uh, grutto's zitten in een hele grote groep aan de zuidkant van Amsterdam bij elkaar. Die hadden zich al langs mo lang moeten verspreiden en het beroemde grutto, grutto, grutto moeten roepen. Maar ze moeten zich nog verspreiden over het land. Nou, hopelijk van de week weer wat positiever nieuws over de lente. Ja, dat hoop ik ook. Bedankt. Okay. Mar Martin Melgers. Ja, morgen sneeuwt het waarschijnlijk nog steeds, maar het wordt wel zomertijd. Dus denk aan die klok vannacht. En morgen zit hier John Jans van Gade. Ik wens u een prachtig Pasen. Wat ik nog hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen. voor één s'nachts. De première van De Spin. Een radiocrimi geïnspireerd op de IRT-affaire. Gecontroleerd doorvoeren. Wat ja, moeten we anders? Maandagnacht. In kwart voor één. De Spin. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Voor de wereld van morgen. Dit is Radio 1.